Goedemiddag, ik ben Bien Buis. en dit is het nieuws van NOS op 3. In de ministerraad gaat het nu over de details van het heropenen van het hoger onderwijs. Waarschijnlijk maakt het demissionaire kabinet vanavond bekend... dat mbo's, hogescholen en universiteiten in september weer volledig open mogen zodat Zonder anderhalve meter afstand. En dat lijkt minister van Engelshoven ook fijn voor de studenten. Natuurlijk, uh, we zien ook wat uh, het uh, afstandsonderwijs deed met het welzijn van studenten. Dus het belang van die studenten, het belang van het mbo in hoger onderwijs... staat echt bij iedereen uh, op één. Er komt mogelijk wel één richtingsverkeer in de gangen... en een maximum aantal mensen in grote collegezalen. Het kabinet wil de ambassade in Afghanistan zo lang mogelijk openhouden... ondanks dat de Taliban daar steeds verder oprukken. Het ambassadepersoneel is nog. ...om de asielaanvragen van de tolken af te handelen, zegt demissionair minister van Defensie Bijleveld. Er zijn nog enkele tientallen uh, nu in Afghanistan en die hopen we ook uh, echt versneld hier te krijgen... ...met een gezamenlijke inspanning van buitenlandse zaken, van ons. Wij zijn voor de identificatie en voor het vervoer en van uh, justitie. De Taliban veroverden vannacht de tweede stad van het land. Ze hebben nu 15 grote steden in Afghanistan in handen. De politie in Koude heeft vannacht een groep feestende jongeren van een boot geplukt. Er stonden dikke boks aan boord en ze maakten flink wat herrie. Toen de politie erop afkwam, gingen ze er gauw vandoor. Daarbij botst het bootje bijna tegen een grote olietanker. Pas een flink stuk verder gaf de dronken bootbestuurder het op. Iedereen kreeg een boete. En een dierenasiel in Amsterdam roept inwoners op goed op hun raskat te letten. De peperdure huisdieren worden steeds vaker gestolen. Deze bewoner zag laatst hoe het dier van zijn buurvrouw werd gepikt. Om half zeven toen uh, kwam er iemand langslopen bij me. En uh, ik denk nou, weet het niet. Maar hij uh, raapte een. Uh, ik dacht dat hij peuk is, maar hij pakte die kat. Ik zag het aan de staart van die kat. En hij loopt mee en gaat uh, door boeg om. Volgens het dierenasiel hebben dieven wel wat redenen om juist een raskat mee te nemen. Raskatten uh, kunnen gestolen worden omdat ze uh, duur zijn om aan te schaffen zelf. Dus als je er eentje steelt van straat is dat gratis. Uh, om daarmee te fokken. Uh, dus om er later ook weer geld mee te verdienen uh, aan de kittens die je daarmee kan krijgen. Uh, je hebt dat een hele mooie kat in huis als je een raskat steelt. Voor weinig. Het weer op plekken beekt de zon door vanmiddag. Het wordt 20 tot 25 graden. Ook morgen best een lekker zomerdagje. In het noorden Heel misschien een buitje. En het wordt maximaal 24 graden. Een verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Op de A7 vanuit Hoorn naar Heerenveen... kom je in de file tussen Den Oever en Kornwerderzand. 6 kilometer met 50 minuten oponthoud. Dan de A9, ook daar wordt aan de weg gewerkt vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Tussen Beverwijk Oost en het Velzen, 3 kilometer langzaam rijdend verkeer met zo'n 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 S ...morgens ligt je weer in zand... ...doordat je hele lijf verbrandt... Dan ga je zuipen als een beest... ...dan zoek je vrienden voor een feest... Dan ga je zwemmen als een rat... ...dan word je zelfs van binnen nat... ...aan de rand van Nederland... ...aan ons onvolpreeze strand... ...aan de rand van Nederland... ...aan ons onvolpreeze strand... ...aan de rand van Nederland... ...dan gaan we zijn weer naar de andere kant van, van het nieuws. En uh, ik heb nog een leuk berichtje uit de Zandvoortse Courant gehaald. Zandvoort zoekt ambassadeurs voor Zandvoort. Toeristen die Zandvoort voor het eerst bezoeken... ...een warm welkom geven... Dat is wat Zandvoort wil bereiken met het inzetten van Cityhost. Er, er wordt een oproep gedaan aan betrokken Zandvoerders... die zich vrijwillig willen inzetten voor deze dankbare taak. Het project, project is tot stand gekomen... Eh, door een samenwerking van de actiegroep Centrum, Zandvoort Marketing en de gemeente. Het inzet van gastheren en gastvrouwen om toeristen welkom te heten in Zandvoort dan een uh, meerwaarde geven aan de kwaliteit van Sandvoort als badplaats. De bezoekers kunnen van alles vragen aan de city host. Van de weg naar het strand, naar waar een pinapparaat is... en waar je lekker kunt eten. Tot aan welke activiteiten er op dat moment zijn. Dat zijn nog moeilijke vragen, hoor. Bijvoorbeeld, waar is een pinautomaat? Ik ken er eentje. Nee. Naast Kerkstraat de HEMA? Ja, nee. naast, naast de HEMA zit er één. In de Kerkstraat zit er één... In de, uh, op de rotonde bij het Raadhuisplein zit er uh, Op de rotonde twee, bij het Raadhuisplein? Waar het vroeger de ABN zat. Zit hier nog steeds? Ah, oké. Okay. Nee, ja, de ja, pinautomaat ja. Ja, maar dat is echt in het centrum. Want daar bij jou onder, daar heb je ook zo'n winkeltje. Die heeft er ook een pinautomaat, of niet? Nee? nee. Oké, okay, dat dacht ik, ja. Want nee, dus ik zou niet meer... In Noord zijn. weet ik eigenlijk ook geen pinautomaat. Zat er wel op dat pleintje bij de Zal toch wel eens zitten? ja. Denk het wel. Als je niet weten, mogen ja. even bellen. Ja. Trouw, nou, trouwens, ik, als iemand dit gaat doen, vind ik het ook wel heel erg leuk om eens een keertje een dagje mee te lopen met zo iemand. Ja, nou, dat ga jij toch doen op uh, vrijdag 1 september. Ik ga het 1 september doen. Maar dan ga ik mensen vragen naar. Uh, nou, ben je twee, doe je het andersom ja. <laughs> ja. Waar kan ik een pin op? Nee, maar het lijkt wel leuk, ja. Ik vind ja. het wel een goed initiatief hoor. Ik vind het heel leuk, ja. Maar waar kan je goed eten is natuurlijk ook moeilijk, hè? Ja, want dan moet je, je een voorkeur voor ja. een restaurant geven. En ik ja. denk dat dat heel moeilijk is. Ik denk dat dat niet mag. Ja. Ik weet wel leuke restaurantjes hier waar je lekker kan eten. Oké, okay. ja. Nou. Noem er eens één. Een. Noem het eens één. Oh, dan moet je nooit één noemen. Moet je er altijd een aantal noemen. Oh. Ikzelf vind ik altijd erg lekker. Mio oh. vind ik erg lekker. Wie? Mio. Mio. Oh, en die tapas, ja. Ja. ja. Uh, Ikzelf ook, er gaat zaterdag doen. Hè? Huh? Ga zaterdag naar XL toe, ja. Excel, dat is leuk ja. eten. De, de drie aapjes is ook erg lekker. Ook hele lekkere nee. dingen. En uh, Meijer aan het strand vind ik heel erg lekker. Ja. Gisteren ben Jeroen geweest op het strand, ja. Dat ben ik nog nooit geweest. Vlamkoegen oh, vlamkoeren dat was wel lekker, ja. Met wat sla erbij, dus nou. En het was mooi weer, ja, die entourage is het leukste. Ik ga het liefst Lekens. op het strand eten, ik vind ik het wel het mooiste. Ja, ja. Het zeker als het als strand er is, dan, dan ben ik in het dorp ook niet echt uh, veel te vinden. Nee, nee, het is mooi weer, dus, dus, uh, ja. En Correnda moet ik zeggen, die, die is ook uh, met, met, met lunches heel. Uh, ja, ben je er al geweest bij Correnda? Ja. ja. Oh nee, dat ja, nee. Is, uh, is ook een goede. Uh, ja, hoe heet het? Een buffet is dat meer. Ja, onbeperkt eten. Voor 50 euro drinken, zo twee uur lang of zo, hè? Ja. ja. ja. Nou, moet ik het ook maar eens proberen dan, ja. Ja. Het wordt nog een goed. mooie dag, dus, nou, wie weet. Ja, Daarom. Muziek. MUZIEK van begrepen Of ben ik tegendraad Jij zult nooit weten hoe ik het verdraag te leven in het teken van sentimenteel gedraad Wat wil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 Hold the line Uh, eventjes aan het kijken bij uh, zonnepanelen voor VVE's, voor uh, flats. Want Pim woont in een flat en ik woon ook in een flat. En ik weet dat mijn echtgenoot zich daarmee bezig gehouden heeft. Dus ik ga hem straks eventjes vragen of we uh, kunnen bellen. Ah oh, ja, ja. Dus, uh, ja. Wat ja, hij daarover heeft uitgevonden. Daar gaan we dus straks nog even op terugkomen. Ja. Uh, we hebben verder nog wat? Ja, nou ja, dat komt zo meteen Om Een Duitse gezin is ook wel leuk vergeet zijn zoon van 11 mee te nemen na een uh, toiletpauze ja, ja. langs de snelweg. Ja, leuk tussen haakjes, hè? Leuk tussen haakjes. <laughs> Voor de zoon is het niet leuk. Een familie uit Duitsland is na een plaspauze langs de Duitse snelweg afgelopen zaterdag weggereden... zonder het oudste kind mee te nemen. De ouders <laughs> kwamen pas 50 na 50 kilometer erachter dat, dat een uh, vergissing. Hoeveel Sorry. kinderen zullen ze hebben dan? Als je niet gauw eentje mist. Het was het jongste kind in oh, ja. de auto dat op een gegeven moment vroeg waar zijn ja. oudere broer was. Vervolgens belde zijn vader de snelwegpolitie van uh, Bielefeld Aangezien het hele gezin in de file stond door een auto ja. die in de brand was gevlogen. Ja, nou, die volgende is nog erger. Duitse vergeet zwangere vriendin op een keer plaats. <laughs> je kan het allemaal vergeten. Ja. Een Duitse automobilist kwam onlangs na 50 kilometer ook achter weer. dat ze was. Zwanger... <laughs> maar wat hebben die Duitsers met 50 kilometer dat ze daar pas achterkomen? <laughs> dat zijn zwangere vriendin niet bij hem in de auto zat. <laughs> ik denk dat ze ruzie hadden. Hij had niet gemerkt dat, er ook, dat ze ook uit de auto was gestaan. Ah, je, dit, ik vind dat een beetje een sterk verhaal. Ja, he. Volgens mij moet je dat, dat moet, zeker als er nog zo'n dikke zwaar naar <lacht> zitten. <lacht> nee, is er een zaak of zo? Nou, het incident oh, gebeurde langs ja. de, in de vroege ochtend op de A3... toen het gezin uit Beieren onderweg naar Noord-Rijn-Westfalen... de 28-jarige vader ging vlak voor de afslag Pommers-Fielden... Uh, van, van de snelweg af om naar het toilet te gaan. En eveneens 28-jarige vriendin die vijf maanden zwanger is... en hun elf maanden oude kind zaten op de achterbank. Toen de man terugkwam, reed hij weg. Kennelijk in de veronderstelling dat ze ja, het kind sliepen op de achterbank. Ik kan me iets bij voorstellen, dat je dat denkt inderdaad. En dan, uh, ik heb dat die je kind met de hond gehad. Met de hond, ook vergeten. ja Aan, aan die dat boom. Was met de, was met <lacht> nou, ik had zo'n... Ja, je mag het amper hond noemen... Dat is een kruising, chihuahua, Yorkshire terrier. Oh, kijk je, En op een gegeven moment, ik heb de kinderen, allemaal druk en de toestanden, in die auto gedaan. Nou ja, je kent dat tafereel van Begrip Kaandorp wel, hè? de kinderen mee op de fiets. Ja, ja, Dit was ook zo'n fiets. Inderdaad. In die auto, deur dicht en ik rijd weg. En ik zeg, hé jongens, dat lijkt Spoky wel Dat lijkt en dat was hem ook. Oh, ah, yeah, jee, yeah, yeah. jee. Ah, oh, zielig. Ja. Maar het Treffer's was niet al... naar 50 kilometer. Nee, wat eerder. hooguit 5 meter. Oh. de ja, treffer zal je niet zo gauw vergeten, hè? Nee, dat vergeet je niet. Dat, uh, dat zit wel... Uh... Maar het is een leuk bruggetje naar uh, wat cabaret. Ja. We beginnen met Bert Fischer. Bert Fischer. Fischer. Afijn, inburgeringscursus. Nee, je moet gaan liggen. Nee, niet hier in het opvangcentrum. Niet hier verplichte inburgeringscursus, Constanti Linescu. Oh, schatje. I raise voor je you, know. I raise that. I, I, I promise, I know the wethouder, Donnie Zwezrich. Kies de brother of de boetje. Nou, dus ik ga eventjes twee dingen op internet doen. Even elektra betalen en het meisje helpen bij de inburgeringscursus. Uh, Want dus ik heb er twee uur aflopen, zei ik, ik moet elkaar ook een je helpen. Dus ik ben even aan het werk. Sorry dat het nou even moet gebeuren, maar ik mag het best even kijken. Maar dan probeer je. Hé, hé, hé, niet happen naar de baas! Essence, ja, oké. Okay. Gebruikersnaam, heroïne. Scheet je nooit meer. Pincode 384411, dat is de leeftijd van mijn oma keer de lengte van de lange op de Efteling. Gedeeld door het aantal zeegezekerdheid bij 50 euro boodschappen bij de Jumbo. Ja, ik heb altijd een ezelsbruggetje nodig. Betalen, ja. Ha, ha, ja, Moment, wat doe mama, maar maar, Inburgen in Roemenië, Nederland, Nederland, Roemenië. Fok, deur en tokje, zeg. Hey, Moet je kijken. Politiek, Nederlandse literatuur, economie. Algemene geschiedenis. Zullen we algemene geschiedenis doen? Ja, bed, laten we dat doen. Waarom weten wij ook niet? Dank je wel. <lacht> Vragen beantwoorden, algemene geschiedenis. Ja. Vragen opvragen. Ja. <lacht> Moeilijk. We moeten allemaal even helpen, jongens. Als je wat weet, kom dan hier. Uh, we beginnen bovenaan. Wie was Michiel de Ruiter? Man van Ankie van Vrunsven. <coughs> Waarom werd Willem van Oranje vermoord? Hij miste een penalty. <coughs> Het is zo makkelijk. De slag bij Nieuwpoort was in orde. <coughs> Dus is nooit fout rekenen? nooit hoor. Au. Wat betekent de letters VOC? Verzopen op camping. Wie schilderde de nachtwacht? Een blinde. Hat je Oh, je auw oor? Waarin vlucht Hugo de Groot in 1680 Slot Loevestein? Ik herhaal. Waarin onvlucht Hugo de Groot in 1680 Slot Loevestein? In een Volvo XC90. Ja, als pas die kisten Oh, dat was eerst keer. Foei, wie doe ik met de meisje? Wie waren de demonstranten? Oh, wat zijn we ook alweer? Wie waren de Demonstranten die achteruitliepen... Die noemde men de zonnekoning? Dries Roelvink. <lacht> Oei, nou zitten alle lettertjes in de hoek. Oh, dat kan allemaal, die gekke bird. Au, auw, die ja. <lacht> Wat kenmerkte de bronstijd? Nuken. Kijk <lacht> Dus voor de oude, ik zag een paar oudere mensen in de zaal, Oudere mensen weten dit. Wanneer regeerde Wilhelmina? Dus, wanneer regeerde Wilhelmina? Als ze nuchter was... Die zoop, oh, als een godsgieter, echt waar. Een krachtige vrouw, maar zuipen. oh, samen met die prins Hendrik. Om, bom, bom, bom, bom. Die hebben ook allebei een kegel. Daarom hebben ze later die Wilhelmina Pepermunt uitgevonden. Een beetje... Wist je niet? Ja, wist je niet, hè? Maar nu wel, maar ik wist het. Dit is ook een rare vraag. Wat waren de hunne eigenlijk? Dus wat waren de hunne eigenlijk? De hunne waren eigenlijk onze bedden. Oh, ik krijg opeens andere letters. Oh, ik krijg andere letters. Hier, de P is opeens een M, de M is een P. Of oh, Verenigde Staten, Nederlands, Nederlands, Verenigde Staten. In Amerika de Peter ook een P en geen M. Je zegt dan potatoes en geen matato's. We eten vandaag matato's met suur, Dat sta je ook voor maal. <lacht> Opstaan als. Als ik zin heb! <lacht> Printen, ja. En waar komt dan het papiertje uit? Zoek de geselecteerde printer. <âm optical> ik zoek de geselecteerde printer. Als jullie even printer selecteren, ga ik hem zoeken. Er zijn vijf mannen in de koelkast te wijzen. Er zou hier een printer staan. Ik ga me op de no noten niet vertellen dat het begint met de printjes uit de koelkast. Het wordt nog steeds gekker. Of zeg, hoe jij ook mocht... nee. nog heel aan de training is. Alberto, is het not de difficulté to make such a beautiful pizza in such a short term? No, no, no, no, no. On a do it right, <laughs> vleukie, vleukie. Welkom bij het ZFM radioprogramma. Morgen is het weekend. Weekend, weekend. Nee, nee, want voor je het weet zit je met de gebakken veren. Ja, ik bedoel, ja... Dit is nou toch precies hetzelfde met die regisseur. Maar dan helemaal anders. Ja, ik weet nog precies... Nou ja, ik weet nog precies het precies hetzelfde. Ik weet nog precies, ik kwam hem tegen. Nee, ik belde hem op. Nee, hij belde mij. Nee, het was in een café. In een restaurant was het. Nee, ik weet het alweer. Het was in de stad Schouwburg van Haarlem. Nou, weet ik het weer. Daar zat hij te praten in de gewone je Met, uh, hoe heet hij ook weer? Weet je wel, met die hele bekende... Nederlandse acteur, je weet wie ik bedoel, met die haren. Nou ja, weet je wel, hij heeft juist niet zoveel haar meer, maar die anderen vallen dan dus juist meer op. Hoe heet een hele bekende? Je ziet hem altijd overal. Weet je, hij zat in dat stuk met die mensen. Nou ja, weet je. Ah, je weet wie ik bedoel, een heel bekend, heel bekend stuk. Dat is hier ook wel geweest. Weet je, dat is dat stuk. Er is een film van geweest in Amerika, heel het geleden met die nurse en die indianen, die hele bekende film met die man met die grijns, weet je wel, en die wenkbrauwen. en zo. Weet je, die hele bekende Amerikaanse acteur. Hij zat later, hij met die blonde vrouw. Weet je wel, in die film met die broden met die keukentafel. Weet je, ging eerst die broden eraf, dan zij erop, dan hij eroverheen. Weet je wel, met die postbode die altijd twee keer belde. Die, met die blonde vrouw, je weet wat ik bedoel. Zij is later zo bekend geworden als tegenspelster van... Uh... Van hoe hij? Die had hij zich als vrouw verkleed. omdat hij niet in werk kon komen. En toen liep het helemaal uit de hand in die film. werd hij helemaal beroemd. Hij speelt, het speelde laatst. speelde die die autisten goed. Van oh oh. En daarvoor zat hij met het kleine jongetje. Weet je, met het houtje touwtje, jas Weet je, dan laatst dat jongetje uit het klimrek. Moet hij met het bloedende jongetje de hele New York rennen. omdat die blonde vrouw is weggelopen. Die huilbouw, die Choice. Die moeder, weet je. God, hoe heet zij nou? Ze zat laatst in Afrika. Met die blonde man. Met die blonde man van het honkballen. Die wordt nou ook zo oud. God, hoe heet hij nou? Nee, ik heb helemaal een plek. Houdt zeg. God, hoe heet die nou? Weet je wel, hij zat, die blonde zat met die van oh, oh zat hij die in, die, in die hele beroemde film van die mannen van die president. Van die foute president, de presidenten geleden. Met die vierkante kop. Met die bommen op dat land. Je weet wat ik bedoel. Weet je wel wat. Dat, hey God, dat is dat land. Er komen nou al die mensen deze kant, met die loempiaatjes, dat land. Wat? met die, weet je wel, met die kleine gulden. Weet je gulden, ze komen de hele dag terug, hoe heet ze nou? Met die oranje en die witte sliertjes, ik zie ze zo van. Me. Ben je wel, met zo'n pot met rood spul op de toon... want je denkt, de doe er niet op, het is te heet... ...maar als je denkt, probeert probeer het, valt het wel mee. Nou, elf voor een tientje, je weet wat ik bedoel, hè? Je ruikt ze overal doorheen, op elke braderie en jaarmarkt. Nou, god, ik weten ze nou? Van die kleine... Ik zie ze zo, ik heb er vandaag al even gegeten... ...loopt de hele dag de ripsen... ...Vietnamese loempia, Vietnam... Nixon, all the presidents, man. Robert Redford, out of Africa. Meryl Streep, Kramer versus Kramer. Oh-oh, Dustin Hoffman, Tootsie. Jesse Leng The Postman Always Rings Twice. Jack Nicholson, one flew over het koekoesnest. Peter Faber, hee, hey, na, na. Leren zeg Ik krijg het er benauwd van. Echt waar. Ja, dan ben je net dertig, zeg. Heb je al last van... Uh... Hoe heet het nou? Nou ja. Nou ja. Botulisme, wou ik zeggen. Nou ja. Mixermatose. Nou, ik heb helemaal last van de warmte of zoiets. Nou ja, het slaat helemaal nergens op. Nou ja, goed. Nou ja, hoe dan? Korsakoff, zo heet het. Nou ja. Zoveel drink ik nou ook weer niet. Nou ja, goed. Knetterrek. Nou ja, in ieder geval... Hij zat dus te praten met die Peter Faber. Het maakt voor het hele verhaal niet eens uit dat hij met Peter Faber zat te praten. Dat hij nog blijft zitten voor dit soort waanzin eigenlijk. Nou ja. Knetter van mezelf. Ergwaard. We zijn wel tien minuten bezig. Zeg met niks. Nou ja. Nou dus hij, ik sta aan de. Borna. Hij komt naar me toe, die regisseur dus. Hij zegt hallo. Ik zeg hallo. Ja, we komen nou een beetje in de richting. Ik zeg hoe is het? Hij zegt goed ik zeg Hij zegt, nou ja hij zegt wat ben je aan het doen? Ik zeg, ben je een nieuw programma aan het maken? Hij zegt, oh, heb je al een regisseur? Ik zeg, nee. Hij zegt, zal ik het regisseren? Ik zeg, nou ja, kan je dat dan? Hij zegt, ja natuurlijk, ik ben een regisseur. Ik zeg, oh. Ja, ik zeg, wordt het dan een goed programma? Hij zegt, ja natuurlijk, ik zeg, oh. Ik zeg, vinden de mensen het dan leuk? Hij zegt, ja natuurlijk, ik zeg, oh. Ik zeg, krijg ik dan goede recensies? Hij zegt, ja natuurlijk, ik zeg, oh. Ik zeg, gaan de mensen dan ook staan allemaal op het eind Hij zegt, ja natuurlijk, ik zeg, oh. Ik zeg dus, als ik met jou in zee ga, dan komt het vanzelf allemaal goed. Hij zegt, ja natuurlijk. Ik zeg, nou, wat heerlijk. Nee, ik zeg, geen, oh, je zou denken dat ik oh, ze zeggen. Ik zeg, ik zeg, wat heerlijk aan de slag. Onmiddellijk als het dan vanzelf allemaal goed komt. Nou ja, de rest heb ik dus verteld. Ja, ik ben met open ogen de vernieling ingegaan. Dan zit ik met mijn rotzooi. Ja, ik vond het gewoon zonde om weg te gooien. Het is gloednieuw. Het is helemaal ontworpen door een decorontwerper. Die stonk uit zijn bek, zeg. Oh, oh, oh, ja, eerlijk waar. Oh, een lucht. Het sloeg helemaal op je ogen. Eerlijk waar. Eerlijk waar. Je bier sloeg dood. Eerlijk waar. Als die man binnenkwam, zeg. Oh. Ja. Ja. Uh. Ja. ja. We hebben hier een gast aan de, tele de telefoon. Of aan de telefoon. In de telefoon. Ja. En die gaat ons alles vertellen over zonnepanelen voor VVE's. Ja. die? Ja. ja, we hebben hier een gast. Ja. In de telefoon, ja, aan de telefoon. Hey, ik hoor uh, ons dubbel. Uh, Henry, dus uh, kan je ons afzetten? Ja, ik heb uh, het al uitgezet. Oké, okay, hartstikke goed. Hey, jij was toch bezig toen met die uh, um, zonnepanelen bij ons op het dak? Ja. Met je hoe dat zit met VVE's. En, want we, er staat een artikel namelijk in, uh, in het Halems Dagblad dat uh, ieder appartement zijn eigen zonnepanelen kan krijgen. Ja, nou, dat, is, uh, dat heb ik ook uitgezocht. Dat is uh, financiële kennisbijdrage van de RES. En uh, dat was alleen dat mensen direct onder het dak uh, uh, uh, eigen zonnepanelen konden plaatsen. Wat ik heb uitgezocht is eigenlijk zonnepanelen voor uh, de hele VVE. Dus dat was meer voor het algemene VVV-energiegebruik van de zeven trappenhuizen. Oké. Okay. Maar dit, dit, dit, dit is dus echt iets wat alleen maar uh, degenen die direct onder het dak wonen? Ja, dat, dat, nou, dat heb ik toen uitgezocht. Ik weet niet of het nou nog steeds hetzelfde is. Maar uh, wij hebben dus echt uitgezocht voor de hele flat. En waarom hebben jullie het niet Want... gedaan? Nou, dat, uh, uh -huh. dat is het probleem. Um, we hebben een aantal leveranciers hier het dak op geweest. En uh, we hebben dus uh, 1700 vierkante meter plat dak. Dus je kan uh, ja, heel goed. veel ja. zonnepanelen kwijt. we dachten iets van 90 panelen. Ja, maar? En dan halen we 42 kilowattuur uh, opbrengst. En dat is vergelijkbaar met? Ja, en om het, o, o, wat we gebruiken voor alle 7 trappenhuizen is ongeveer 25 kilowattuur. Dus we hadden meer dan genoeg uh, vermogen. Oké, okay. ja. maar waarom niet? Uh, huh? nou, het grootste probleem is dat we zoveel wind hebben het plaatsen van uh, op het plat dak op deze hoogte, dan uh, moet je dus frees gaan bevestigen. Ja. Uh, wat ze normaal niet doen, want normaal uh, gebruiken ze gewoon ballast. Dus ze leggen ballast op die op die, op die uh, uh, constructies van die zonnepanelen, ja, ja. zodat je ook het dak kan kan onderhouden. Oh, oké. Okay. Ja. En die ballast werd zo hoog, dat was meer dan uh, 50 kilo of 150 kilo, weet ik wat. Dat was veel te veel, want dat ja. is ook weer een belasting van je dak. Ja. En om nou gaten te gaan boren in je dak voor zo'n uh, zo constructie, dat, dat, was... dat, oh, dat, okay. dat werd afgewezen. Maar wat we dus wel kunnen doen is tegen de liftschachten en de schoorstenen. En op hoeveel kilo wat kom je dan? Ja, dat kwam veel lager uit. Iets van 10 kilowatt. Dus dat wow. was eigenlijk weer te weinig. Ja, ja, ja, ja. Ik heb ook gehoord dat het schoonmaken best wel een probleem kan zijn. Omdat ze vlak bij de zee zitten natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. Ja, dat klopt ook. Maar goed, je hebt tegenwoordig wel een heleboel uh, betere kwaliteit zonnepanelen. Dus. Ja. Maar dat is waar, je moet het ook schoonhouden. En je moet ook je dak kunnen onderhouden. Ja, ja. ja. Maar ze, ze zeggen tegenwoordig zelfs dat je met een soort van folie dat kan doen. Dus uh, is dat dan niet veel lichter en, en, en windbestendiger? Nee, het gaat gewoon en door de wind, windbelasting van de zonnepanelen. Oh, Ze blazen misschien... gewoon van het, van het dak af. Ja. Oh, oké, okay, ja. ja. Nee, dat is niet de bedoeling. En misschien nee. op de balkon zelf, hè? Dan kan je misschien ook folie plakken of CPU I, zelf I, tegenwoordig in ruiten of zo, even ramen. Ja, maar dan moeten wij hier echt uh, verplaatsbaar hebben, want we hebben ochtends op het ene balkon zon en, en, en, en, en s'avonds s avonds, aan de andere kant zon. Ja, ja, oké, okay, ja. hebben <sup> <Zeg sup> er toen toe over nagedacht om bij bouwers daar, die zijkant, die witte kant, oh, ja. om daar uh, uh, zonnepanelen op te doen, maar dat werd ook afgekeurd, hè? Ja, van mij werd het ook door de VVE afgekeurd. Dat zou ook wel niet zo'n mooi gezicht zijn, denk ik. Dat was ja. het, ja. ja. Welstandscommissie of zo, ja. ja, ja. Oké, okay, dus ja. Uh, voorlopig nog maar niet eigenlijk? Nee, nee het is, uh, gaat tamelijk niet door. Ja, ja ik kan zomaar. me voorstellen dat je geen gaten in je dak wil hebben. Nee, nee, nee zeker niet uh, zo'n zo groot dak als wat, uh, wat wij hier hebben. Daar uh, moet je heel voorzichtig mee zijn. Ja, hebben jullie echt een dak? Wij hebben op de Ruitenstraat een beetje schuimdak. Het valt oh, ja. niet veel, maar het is een beetje schuinig, inderdaad. Ja, ja misschien is dat beter hoor, voor windbelasting. Dat weet ik niet. Ah, oké. Okay. Maar ja. nou, hebben echt een plat dak. Toch? Ja, helemaal plat. Maar, die dan kunnen, kunnen we ook gaan, gaan voetballen? Okay. Je kan hem ook schuin maken, natuurlijk. Hè? Ja. <lacht> het dak. Oh. Het dakje. <lacht> ja. <lacht> oh ja, dan kunnen we nog meer woningen hier plaatsen. Uh, ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. ja. Gaan toe. we er bovenop nog een keer bouwen? Nou, oké, okay. bedankt ja. voor. Uh, de informatie, ik geef het door aan de baas. En dan, uh, want wij hebben het ook een paar jaar geleden ook gedaan. Maar het, inderdaad door de, de kosten. Het dak was niet zo optimaal. Veel uh, uh, schoorstenen en zo. Dus we hadden niet zoveel plek. En het schoonmaken nee, was een groot uh, probleem. En, en, en wat, wat de offerte die je kreeg voor die 90 uh, panelen was 55.000 euro. Oh ja. En de terug die periode was 15 jaar. Oké. Okay. Dus het was best een lucratief uh, gedoe, alleen die windlast is veel te hoog, die vlek is gewoon te hoog. Ja, maar 55.000 euro om dat even op te brengen met uh, hoeveel mensen, huh? Nou, we hebben 100 ja. appartementen, meer dan 100 Honderd. appartementen. Ja. Dus moet je in één, uh, ja, 5.000 euro bijleggen? Huh. 500? Nee, 550. Ja, ja. Huh. En dan die ah. 50, ja, ja, dat is wel te doen. Ja. Valt toch wel mee? Ja, dat is wel. Ja, dat valt wel mee, toch? Ja. En, uh, en dan hebben we geen kosten meer in al de traphuizen voor de verlichting. En de lift misschien? En de lift, en de lift misschien, maar ja, moet natuurlijk niet uitvallen, hè? De lift. <laughs> Jij ja, moet een hey, de backup zon, hebben, inderdaad. De de ja, de zon. <laughs> we komen maar tot de derde verdieping. <laughs> Oké, okay, nee, ik snap het, ja. Ja, slechte ja. zomer geweest. <laughs> slechte zomer. Hé, <laughs> hey, uh, bedankt. En okay, misschien. Uh, zus. Ja, bedankt. Misschien tot ja. de volgende Versies keer. Ik verder met je programma. Oké, okay. doei. Hoi, hoi. Oei. Berichtje uit de Volkskrant, dat, uh, dat heeft met de derde prik te maken. Zou jij een derde prik halen, trouwens? Als je... Ja, ik denk het wel. Ja. Niet. Ja, ik zal het ook wel doen hoor. Ja. Maar goed, de WHO. Ook oh, een beetje. <coughs> Sorry. De WHO haalt uit naar farmaceuten en landen die derde prik overwegen, terwijl er een wereldwijd tekort is. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft maandag uitgehaald naar farmaceuten die zich sterk maken voor een extra prik voor gevaccineerden. De WHO doet een beroep op rijke landen om niet te beginnen aan zo'n boosterdosis. Terwijl er wereldwijd een groot tekort is aan vaccins. Sommige landen en regio's bestellen miljoenen boosterdosis. Nog voordat andere landen voorraden hebben kunnen inslaan... om hun zorgpersoneel en de kwetsbare groepen te vaccineren. Al dus de directeur-generaal Tedos Adhamon... Nou ja, met een moeilijke naam, maar de, ja, de WHO. We maken nu bewuste keuzes om mensen in nood niet te beschermen. Want ja, want Amerika het gaat het doen, hè? Hm? Amerika gaat het de derde Amerika prik geven. Amerika gaat het doen. Israël doet het al. Duitsland gaat het doen. Duitsland ook al. Oh, ja, oké. Okay. Frankrijk geloof ik. Ja, het was vanmorgen op de uh, nieuws. Ja, Amerika zegt: Nou, er zijn voldoende vaccins, dus wij kunnen het rustig doen. Want die hadden dan een paar, paar miljoen naar Afrika gestuurd. Ja, volgens mij. Maar volgens mij wordt alle AstraZeneca dus die wij gehad hebben die ja, wordt ja. naar uh, Afrika gestuurd. Oh, okay. volgens nou, mij ja. heel veel Janssen-vaccins ook. Oh, nou, als het maar helpt inderdaad. Ja. Ja. Ja. Moeilijk hoor. Dus. Ja. Je mag ook even opzoeken hoeveel uh, doden er nou zijn door corona. Oké, okay, ga ik. Wereldwijd. Ja? Okay. Zal ik je wat tijd geven? Dan draai je eerst kayak met Starlight Dancer. I let you love what I thought in this money. You came along and Ooh. you my honey. I've changed my mind. This love is fine. And the is just great ball of fire. fire. Kisses the baby. feels mm. good. Holy oh, baby. Well, I want to love you like I love a shit. Are you fine? So, so kind. Fine. Tell this world this that you might, might, might, might. I choose my nails and then I twitch all my love. I'm real honest, right. but it's so else fun. Come on, baby. it drives this me crazy. crazy. And this is it's just it's great. great balls of fire. fire. Ja. Ik heb dus van de corona's even opgezocht, dus het aantal gevallen wereldwijd is 205 miljoen. Het aantal sterfgevallen 4,34 miljoen. In Nederland is het aantal gevallen 1,89 uh, miljoen. En het aantal sterfgevallen 17.894. Dus, vergelijking heb ik even de Spaanse griep opgezocht. Die, die was er dus van uh, 1918 tot 1990. 1990, 1919. <laughs> Ging iets te hard. Ja. En uh, daar waren het bevestigd, aantal bevestigde be, besmettingen, dus een schatting, 500 miljoen. En het aantal overledenen was tussen de 17 en de 100 miljoen wereldwijd. Ja. Dus gaan we nog verder terug. De pest, de zwarte dood. En dat is wereldwijd zijn daar 75 miljoen mensen aan overleden. Ja. En waren natuurlijk toen ook al een stuk minder mensen. En ja, niet zoveel ja, als nu. Ja. Ja, ongelooflijk hè. Dus ja. Dat is wel het ergste geweest. Ja. Ja. Ja, de pest is echt degene die het meest uh, ja. is gehouden In ja, de middeleeuwen, ja. inderdaad. Hè? Ja. Ja. ja, dat, dat. Van, van de. Hoe dat af dat? Van de ratten. Oh ja. Dus de hygiëne was gewoon hygiëne te slecht. Was slecht, inderdaad. Ja. Ja. Ja. Maar de pest komt nog wereldwijd voor hè. Want oh ja. Maar andere op Madagaskar, Congo en Peru. Daar is nog, zijn nog pesteponomieën. Madagaskar dus. ook? Ja. Oh, dat is wel dichtbij. Ja. Nou ja, Congo en Peru zijn ook niet zo in die ootver. Nee, maar ja. Afrika. Ik denk dat de meeste toeristen naar Madagaskar gaan. Ja. ja. Dat is ook daar nog geweest tussen... drie jaar geleden? Wat heb je de mazzel gehad? Een boven, vind? ja. <laughs> you lucky bastard. Leuk, <laughs> oh, lucky. Of word je daar niet tegen ingeënt? Nee, pest niet meer. Denk best best ik. wil je niet nemen, pest nee. komt zo weinig voor. Je, en dit zijn uitbraken die daar geweest zijn in de afgelopen ja, periode. Ja, ja, dus, uh, ja, ja. ja, in Nederland zijn, best uh, voorkomen, 1347 tot 1351, een derde deel van alle Zo. Europeanen, destijds oh, oh, oh. enkele tientallen miljoenen, het leven gelaten. Ja. Dus, dus veel, EDR, hoor. een derde inderdaad. wat ja, gewoon weggevaagd ja. wordt. Ja. Maar in vier jaar maar. Ook heel kort eigenlijk, hè? Ja. Nou, ik heb al wel begrepen, een virus uh, sterft op een gegeven moment uit, zich, uit zichzelf. Maakt hij een eindehand. Hij wil natuurlijk niet iedereen besmetten. Hè? Nee. Dus, uh, nee, maar hij gaat nog wel muteren. Dat is wat een virus wel heel erg leuk vindt, om zich aan te passen. Ja, een ja. Ja, virus heb... moet je geen, <laughs> geen persoon aan toekennen, hè? Nee, nee, nee, nee. nee. nee ja. Het uh, is een spelletje op... Uh, die had ik op mijn telefoon via mijn oh ja? zoon gekregen en dan kan je zelf dus uh, zo zo worden. virus ma ah. maken. Dus je maakt hem eerst heel besmettelijk en dan maak je hem steeds dodelijker en de, uiteindelijk is de behaal je het spel als je de hele wereldbevolking. Uh, oh, oh, oh, oh, <laughs> nou leuk spelletje. Ja. ja dat is ja, weer wat ja, anders dan ja. mollen meppen. Huh? Ja, ja, ja. ja. <laughs> Absoluut. Ik denk dat we een beetje richting het eind gaan, hè? Ja, zeker. Nog vijf minuten, dus uh, nog één nummertje van John Lennon. En dan ons uh, exit-nummer. Ja. Always look on the bright side. Nou, ja, hartstikke tot, bedankt. Tot volgende week. Tot volgende week, iedereen.